De juwelier uit Deurne die een jaar geleden in zijn zaak werd overvallen is veroordeeld tot de werkstraf van 100 uur voor verboden wapenbezit. Ook kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Met het illegale wapen schoten echtgenoten van de juwelier de twee overvallers dood. Ze werd niet vervolgd omdat het volgens het openbaar ministerie ging om zelfverdediging. De kans dat de ebola-epidemie in West-Afrika naar andere landen wordt verspreid blijft bestaan, maar de dreiging neemt wel af, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Wel is er nog steeds sprake van een internationale noodsituatie. Afgelopen week zijn er 30 bevestigde gevallen van ebola gerapporteerd in Guinea en Sierra Leone. Dat is het kleinste aantal in bijna een jaar. Nederlandse bergingswerkers krijgen volgende week waarschijnlijk toegang tot een deel van de rampplek waar de MH17 van de MH17 waar het tot u toe te gevaarlijk was. Dat heeft vicepremier Asscher bekendgemaakt. De onderzoekers gaan in Oekraïne proberen om de laatste menselijke resten en persoonlijke bezittingen te verzamelen. De Nederlandse onderzoekers konden vanwege de winter en de aanhoudende gevechten lange tijd niet naar het rampgebied. Het weer op veel plaatsen zonnig met ook hoge sluierwolken. Temperatuur 11 tot 15 graden in de kustgebieden. In het binnenland 18 tot 21 graden. Morgen eerst nog wat zon in het oosten. Verder bewolkt en af en toe regen. En het wordt ongeveer 14 graden. Dit was het. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Blarikum en knooppunt MNES 4 kilometer. Een ongeluk op de A2 Amsterdam-Utrecht. 5 kilometer file tussen knooppunt Amstel en knooppunt Holendrecht. De linker reis ook is dicht. A15 richting Europoort voor de Botlektunnel 3. Hier is de rechter reis ook dicht door een kapotte auto die daar staat. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 5 door een ongeluk. En vanuit Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Noordeloos 3 kilometer.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 Vaak pas in april, maar vroeg of laat is het altijd waar. Ja, echt waar. Het is vandaag, hè? En, en toen ik vanochtend wakker werd, is, goed, is het langer. Volgens mij wordt het hem niet. Maar het is helemaal goed gekomen, gelukkig. Want het is vandaag uh, Rockiesdag. Deze dus dag op je hebt Je kijkt je ogen uit overal waar je loopt. Deze dag staat gewoon centraal uiteraard op Rockiesdag, maar dat begrijp je wel. Rockiesdag, zo fijn. In één oogopslag, meisjes gewoon dichtbij. Had het echt nog niet verwacht. dag, zo fijn. Je ziet het in één oogopslag, meisjes gewacht dichtbij. Had echt niet verwacht dat vandaag al Rokjesdag zou zijn. Europa, het hitgevoeligste continent van onze aardkloot. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 Rokjesdag, zo fijn. En daarom heb ik speciaal uh, mijn heartbeat-zang ertussen gezet. And I really like you. Maar vanochtend, jongens, jongens, jongens, wat was het somber. Dat was gewoon niet te doen. Maar goed, hè, de lente is nu echt begonnen. Tijd voor de Euro Breakdown. 25 e jaargang, aflevering 15. Dat maakt het vandaag uh, 10 april. En als het nou 7 uur s'avonds is voor je, dan uh, is het 11 april. Op zaterdag dan zit je te luisteren naar de herhaling. Deze week hebben we 14 stijgers, 7 zittenblijvers, 14 dalers en maar liefst 5 nieuwe binnenkomers. Betekent ook weer dat er 5 mensen uit de lijst zijn verdwenen helaas. Eén ervan is uh, Taylor Swift met Blank Maroon 5 is uh, met twee nummers er zelfs uitgeschopt. Megan Trainer is eruit gegaan. En Alessa featuring Tablo met Heroes... Megan Trainer uh, die is wel weer terug in de lijst... maar dan met een andere een goede hit van haar. En Taylor Swift, idem dit Die staat er ook weer in. Dat zijn twee dus van de vijf nieuwe. De snelste stijger van deze week is... Uh, Stella Sue met Reason. 12 plaatsen gestegen. En Jesse J met Masterpiece, die is 12 uh, plaatsen gezakt. Ze hebben letterlijk uh, een wisseltje gedaan. Van de, uh, even kijken, 27e naar de uh, 15e plek. Die twee hebben ze gewisseld. En schijnt tegenover me zit ook weer uh, Sander Leijsje, Maar Sonderlijstje is gepromoveerd tot Sander uh, zoek het maar uit, Sander. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe maakt u het? Ja, goed. Heb je al veel rokjes gezien vandaag? Nee. Hé? Nou, nee, ik, ik was juist nog speciaal op de fiets gegaan. Oh, oké. Okay. Jij op de fiets. ik ja. kan beter kruipen, hoor. Ik weet niet wat de fiets uh, speelt. Nou, nou, laat maar. <laughs> maar in ieder geval, um, vandaag uh, hebben we wel weer een, uh, uh, een uh, uh, pluisje plaat uit, hè? Ja, en welke is het geworden uh, wil je dat nog niet dat verklappen? dat ga ik nog niet verklappen. Ah, wat blauw nou. Nou, twee uur zal dat voorbij komen. Uh, welke plaat zonder dit keer voor jou heeft uh, uitgepluist. Eerst gaan we even luisteren naar hoe de top 3 er vorige week uitzag. Drie. 3. Op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op drie was dat David Guetta met featuring Emily Sunday, What I Did for Love. Twee, natuurlijk, Oma Cheerleader. En één, Ellie Golding. En we beginnen deze week met eerste nieuw binnenkomen op nummer 40: de Amsterdammer Martijn. Garret het zoveel met een Garrick. Lekker thuis op je balkonnetje zit. Zet dan de radio wat harder, want we hebben alleen maar de heetste hits van Europa... op deze eerste echte mooie lentedag. En ze noemen het ook wel uh, de officiële nationale Rokjesdag. Ja. Dit is Martin Garrix, die op binnengekomen op nummer 40... samen met Asher, Don't Look Down. En wist je dat Martin Garrix ondertussen al uh, 10 miljoen vrienden heeft op Facebook... Ik vind het knap. ik doe het hem uh, niet na dit keer. Ik wil veel van hem nadoen, maar het lukt alleen uit. En het is nog zo'n jong feentje, Martin Garrix. Geboren in uh, 1996, hij is uh, 18 jaar oud. Oeh. Hoe doet hij dat? Ik wil het niet weten. Op 39 uh, vinden we iemand die vijf weken lang in de lijst staat. En dan heb ik het over uh, DJ Fresh met Gravity. En op 38 vinden we dan alweer de tweede nieuwe maar We hebben er een uh, hoop deze week. En dat is uh, een van mijn uh, favoriete artiesten. Ze is niet te vinden op hun Spotify of andere streaming media. En dan heb ik het natuurlijk over uh, Taylor Swift. Nou, toen ze in de lijst kwam met uh, Shake It Up bijvoorbeeld... heb ik al alles over haar verteld. Dat ze bijvoorbeeld op jonge leeftijd uh, al gedichtjes en boeken en liedjes schreef. En uh, als ze 11 jaar oud is, geeft ze verschillende... Uh, Platenmaatschappij, deel met de liedjes. Nou ja, het kwam er eigenlijk nooit goed doorheen. Maar uiteindelijk toen met uh, Love Story in 2009 is het haar wel gelukt. En nu net uh, Blank Space uit de lijst uh, is verdwenen, komt haar nieuwe single Staal um, er helemaal in. En dat maakt haar zesde top 40 hit ondertussen. Natuurlijk, uh, <laughs> ja, heb ik dan uh, weer de verkeerde gekocht. Of uh, in ieder geval uh, de ingestopt. Dit is uh, inderdaad wel Taylor Swift met staal. Alleen, uh, ja, je hoort het, hè? er zit uh, weinig uh, zang bij. Maar ik heb even de flipside uh, gepakt. Uh, nee, niet Geronimo. Ik heb even de flipside gepakt ging twee tegelijkertijd. En, uh, hier heb je Taylor Swift, het staal inclusief zang dit keer. Is zeker wat makkelijker voor je thuis. 6. Top 40 notering met deze nieuwe single van de Style. En dit keer in de versie met de tekst, zullen we maar zeggen. Rokjesdag, zo fijn. Ja, ja, ja, ja, we weten wel dat het uh, Rokjesdag is. Meisjes daar. Dan moet ik toch met die computer af en toe, ik snap ze niet meer. Rokjesdag inderdaad, vandaag. Een raam staat open hier uh, in de studio. Want het is uh, mooi weer. Op dit soort momenten mis ik toch echt wel dat we eigenlijk op het uh, Gassensplein zitten. Dat je nog een mooi uitzicht uh, over het hele centrum hebt. En uh, een mooi groot raam voor je. Maar daarentegen is deze studio gewoon echt tien keer bezig. Nou, uh, beter. Volgende nieuwe winnen komen dan op plaats 36. Het nummer 37 slaan we even over de Shepherd met Geronimo. Die is deze week blijven staan. En staat er ondertussen 23 weken lang in de lijst. En Meghan Trainor vinden we op de 36 e plek. Met haar nieuwe uh, single... Nou, wie is Megan Trainor nou? Nou, als zij uh, 18 jaar is, maakt ze een eerste album, I'll Sing With You, waarvoor ze alle nummers zelf schreef. Nou, samen met uh, Kevin Keddish, producent van onder meer Jason Mraz en Stacey Arrico, schrijft ze in 2014 de nummer All About The Bass, dat in uh, februari van dat jaar verscheen. Nou, in de VS bereikte ze de eerste plaats van de Billboard Hot 100, waar, waar ze in Nederland vier weken lang op nummer drie komt. Maar in Europa met dat nummer echt toch wel de nummer 1 heeft aangeraakt. Eind 2014 wordt uh, Lips Are Moving uitgeroepen, uitgeroepen tot een uh, alarmschijf bij onze collega's van uh, 538 En in zijn tweede top 40 hit feit. Nou, het volgende track is inmiddels uh, haar derde studioalbum. Dat in uh, 2015, misschien 2015 verscheen. En ze heeft een hele oorspronkelijke, hele originele titel voor dat album... En Sander weet hem wel uit zo. hoofd. Van het nieuwe nummer? Nee, nee, nee. Van het album. Van het derde studioalbum. Nee, die weet ik even niet. Allemaal. Nou maar ja, dat is gewoon titel. Titel. Zo heet het studioalbum. Oké. Okay. Heel origineel. Heel mooi. Maar in ieder geval nieuw binnengekomen deze week dus op 36. trainer, Dear Future... Nee, niet deze. Deze. Dear Future Husband. Dear Future Husband. Here's a few things you need to know if you wanna be. My one and only, oh my- love. En dan zit je lekker op terras, hè? Rockjesdag. Met dit nummer op de achtergrond, een beetje meisje naast je. En dan gaan ze mee playback en het lip hè? Dat vind ik wel grappig. Mega Trainer, Dear Future Husband, nieuw binnengekomen deze week op 36. 35 en de 34 slaan we over dit keer. Sasha Good Days en Eric Chupa. Abenaar die draaien we niet voor je. You Wij gaan naar nu nummer meteen door met de uh, 33. Christine en de Queen. Met uh, Christine natuurlijk. Hallo yeah. oh En de Queens. Met haar, met hun, haar laatste hit. Christine zelf. Nummer 33 uh, in de Eurobreakdown. Vorige week binnengekomen op 39. Franse platen doen toch altijd uh, wel goed hier in het Europa. Helemaal niks mis mee. Snel door met uh, 32. En die is in handen van uh, Major Laser DJ Snake. Met Lean on Me. De Euro Breakdown, Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. DJ Snake samen met uh, oh. Mu. We noemen hem geen Mo. We noemen hem Mu. We zetten een mooi schuinschreven door die O heen. 32 deze week, vorige week nieuw binnengekomen op de 35e positie. Een prachtige Lazy Back, Lean On. Weer een paar tracks over. En welke dat zijn, dat uh, gaat onze Sander uh, voor jou vertellen. Want uh, ik ga zo ring nummer 28 draaien. En ik heb er een hoop over geslagen weer. En uh, Sander weet welke dat zijn. Ja, en ik ga van 40 tot en met 29. Ja, zoiets hè? Ja. Nou, op 40 nieuw binnengekomen deze week is Martin Garrix featuring Asje met Don't Look Down. En op 39 hebben we DJ Fresh met Gravity. Nieuw binnengekomen deze week was Taylor Swift... Met Stijl. En op 37 hebben we Shepard met Al okay. 23, 23 weken lang in de lijst, hij. Dat maakt hem meteen de langste zittende in de lijst van deze week. Dat klopt. En op 36 nieuw binnengekomen deze week is Megan Trainer met Their Future Husband. Al 12 weken in de lijst op nummer 35 Sasha met Good Days. En op 34 ...Evan Chupa met Armin in Al 2 weken in de lijst op nummer 33. Christine en The Queens met Christine, en op 32 hebben we Major Laser en DJ Snake featuring Murs met Lean On. Op 31 Pitbull en Neo met Time of Our Life. en op 30 hebben we Years and Years met King, en op 29 om 19 week in de lijst Fox Stevenson met Sweet. De Euro Breakdown. En dan gaan we naar de ene laatste nieuwe binnenkomer van deze week. En dat is een dame die geboren is op 21 november 1985 in Canada om precies te zijn. En in 2007 neemt ze deel aan het vijfde seizoen van de Canadese Idols. Daar eindigt ze als derde. In haar eigen beheer maakt ze dan een jaar later haar debuutalbum Tug of War. En op haar tweede album Heeting, dat in 2012 verschijnt, staat de single, nou we kennen hem allemaal wel, Call Me Maybe... Die single wordt dan ook meteen haar eerste hit in ons land. Bereikt het de tweede plaats in de Nederlandse top 40 en de eerste plaats in de Europese top 40. Ook in samenwerking met All City, All City ik moet wel goed zeggen op Good Times, wordt een top 10 hit. The Kiss en Tonight I'm Getting Over You worden nog kleine hits in de top 40. En begin april 2013 staat de deze dame voor het laatst in de lijst. En dan heb ik het natuurlijk over Carly Rae Jepsen. En na een afwezigheid van bijna twee jaar staat ze in maart 2015 weer in de top 40 met I Really Like You. De track is dan ook de voorloper van haar derde studioalbum. En in de clip die erbij zit, dat is wel grappig, We er toen een clip waar Sir Ian McKellen in zat... En hier zit uh, nou ja, what the fuck is het nou met Justin Bieber? Justin Bieber zit erin en uh, Tom Hanks gaan luisteren naar nummer 28 van de Euro Breakdown voor deze week Carly Rae Jepsen met I really like you. Ik dus nieuw binnengekomen, deze week, Carly and Ray Chapter. Ja, zo heet die track, hè? I really like you. Ja, als je er naar buiten kijkt met dit uh, prachtige weer, prachtige zonnetje en al die dames in die mooie rokjes, dan uh, hou ik er ook zo van. Door met 26 Vince Joy Riptide. Riptide. 26. Vorige week ook op 26. Deze week op 26. En volgende week weet ik het nog niet natuurlijk. de Euro Breakdown. Maar dat is logisch dat je dat nog niet weet. De volgende track die we gaan draaien voor je. De plaat, de single, de hoe wil je het noemen. Is er uh, eentje die staat op nummer 24. En deze dame met deze plaat. Deze is niet nieuw. Dit is een oude plaat. Moet ik toegeven. Maar uh, omdat ze... Ja, hoe ga ik dat nou goed aan je uitleggen? Het is een Belg. Het is een aardige dame. Kan goed zingen. En vorige week is ze binnengekomen met een plaat... Uh, die echt omhoog is geschoten deze week. Dat is uh, Reason, heet die plaat. En omdat die plaat dus, uh, die single, uh, echt zo hot is... gaan mensen ook haar eerste single luisteren. En dan heb ik het over Sella Sue. En de eerste single, de eerste hit die zij toen uitbracht... was uh, Alone. Ik zit even snel op te zoeken wanneer dat ook weer was, want dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Dat is volgens mij, uh... ja, wat uh, zou ik zeggen, twee jaar geleden geweest of zoiets, dat Alon is uitgebracht. Um, ik ga hem even snel voor je nakijken, misschien dat zonder het uit zijn hoofd weet. Weet je het eigenlijk hoofd, zonder? 2014, 10 december 2014 is hij uh, in de ultra top 200 albums gekomen, maar wanneer is hij uitgebracht die plaat? Nou ja, maakt niet uit. En ze uh, is in ieder geval vanaf 2009 al bezig. Een hele bekende nummer van haar is uh, Ragamuffin. Ook een prachtig nummer, maar... Uh... Ja, Alone is dus weer her-intrederen. her, -intrader. her, -intrader. her hoe, ga je, hoe ga ik dat nou zeggen? re-entry. Ik weet het wel op zijn Engels, maar ik weet niet in is het Nederlands. Ja, ik ook niet. Mijn Thomas? Het is niet zo goed. Ha, ik ga het ook niet weg. Wat heb ik nou aan jullie? In ieder geval uh, gaan we gewoon luisteren naar Celso uh, hier in de Euro Breakdown. Nieuw binnengekomen, dus op nummer 24: met de plaat Alone. De presentator van uh, ZFM Jong van de woensdag, uh, laatste woensdag van de maand geloof ik is dat. Die zit hier gewoon bij mij aan tafel, die uh, komt gezellig weer terug. Op Rokjesdag, de eerste officiële nationale rokjesdag, 10 april 2015. Ik doe het ervoor. Ik hou er toch zo van, hè, van het mooie lente wereldtijd. Tel eens hoe is dit nieuw binnengekomen deze week op 24 met Alone. Vandaag is ze mooi, vandaag is ze prachtig. Haar lange benen, lijken te lachen, want je bent mijn vrouw. Je bent zo prachtig. Komt-ie, hè? En nu deze tekst. De Euro Breakdown op vrijdag. op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Rokjesdag, inderdaad, vandaag. En wij gaan luisteren naar. Ja, je hoort hem, Charlie XCX. Break the Rule op 21 hier op CFM Zandvoort in de Euro Breakdown. Even voor de klokken van 4 uur. Maar we zijn er nog niet hoor, echt niet. Luister maar gewoon. Blijf zitten tot 5 uur. Blow my mind. But I feel alright. Never stop, it's how we ride Coming up until we die You catch my eye. Twee uur zal zonder ook weer een plaat gaan uitpluizen voor. Je kan nog vast verklappen. Hij staat op nummer 14 deze week. En dan heb ik het over. Ja, dat ga ik nog niet zeggen hè. Dan krijg ik een boze zonder op mijn dak en daar heb ik uh, absoluut geen zin in. Want als die boze jongen. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Dat hoort erbij, ja, zullen we maar zeggen. Um, ja, wat zullen we doen? Mm -hmm. uh, weet je wat we doen? Even? Zullen we deze even doen? Zullen we het maar even doen? Ja, tot en met uh, 20 of zoiets. Nou, doe maar. Dan gaan we vanaf 28. En dat is. Carly, Ray, Jepsen met I Really Like You. En op 27 hebben we Jessie J met Masterpiece. Op al vijfde week in de lijst op nummer 26 hebben we Fans Joy met Riptide. En op 25 hebben we Mumford en de Sans met Belief. En op 24 hebben we Shella Sue met Allo Nieuw we deze week. Op 23 gaat dat al 16 weken in de lijst. David Greta featuring Sam Martin met Dangerous. En op 22 Sam Smith met Lay Me Down. En op 21 hebben we Charlie XCX met Break the Root. En op 20 Woody Allen featuring Ed met All About It. Keurig drie weken lang staat die plaats in de lijst der lijsten. Nou wil je nou meer weten over de nummers... Blijf dan luisteren. Zo direct uh, na het nieuws in het tweede uur van de Euro breakdown. Zal zonder uh, me helemaal gaan uitpluizen voor je. Ook zal je de top 3 van deze week gaan horen. Dat zal rond uh, kwart voor vijf zijn. En ik kan het niet laten. Ik denk dat ik straks ook nog even wat aan uh, onze collega van de woensdagmiddag uh, moest gaan vragen. Maar dat uh, straks, dat nu nog niet. Volgende uur gaan we ook uh, kijken naar de top 40. Hoe ziet de top 40 eruit van Nederland? De enige echte Nederlandse top 40 van onze collega's op een mooi radiostation in Hilversum. Radio 5, jaar. Ik ben wel benieuwd wie deze week op nummer 1 staat. Of er nog steeds over je is met cheerleader zoals afgelopen weken. Het begint wel een beetje eentonig te worden, al zeg ik het zelf. Maar ja, ja wat doe je eraan? Heb je al leuk geprofiteerd van Rockjesdag, Sander? Nee. Ik heb een soort boom als jij... Nee, ook niet. Ook niet, jongen, jongen, jongen. Hey, iedere woensdag, ik ga het toch nu als te doen. Iedere woensdag, uh, iedere laatste woensdag van de maand, hè? Nee, uh, iedere tweede woensdag van de maand. Oh, om het makkelijk te houden. Iedere tweede woensdag van de maand zie je FM uh, Jong Zandvoort. Jong Zandvoort, nog wel. En uh, draai je dan ook de hits zoals The Euro Breakdown? Ja. En wat nog meer? Um, ja, oude lijsten en nieuwe lijsten en alle verschillen. Oude lijsten, oude lijsten voor jongen. Wat ben je? Nu 13? Ja. Nee, nee, gisteren. Ja. Nee, ik ben 13. Nu ben je 13. En morgen ook? Ja. Akeurig. Iedere tweede woensdag dus van de maand zie je hem. Zandvoort Jong. Zandvoort Jong zie je hem. Ik weet het, dat nooit altijd uh, die volgorde te onthouden. Hoeft ook helemaal niet. Dat is ook helemaal niet interessant. Wij gaan luisteren naar nummer 19 van de Euro breakdown van deze week. Dat is uh, Kaigo featuring Conrad met Firestone. Dan tot aan het nieuws. Um, ben ik er even niet, heb je even lekker rust. En na het nieuws uh, ben ik er gewoon helemaal weer voor je terug... met de tweede helft van de lijst.